Het vliegtuigongeluk waarbij miljonair en avonturier Steve Fossett omkwam... is waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer harde, aanzuigende wind van onderaf. Het eenmotorige toestel van Fossett was niet sterk genoeg om aan deze wind te ontsnappen. Dat concludeert de Amerikaanse Raad voor de Verkeersveiligheid. De 63-jarige Fossett verdween in september 2007 tijdens een solovlucht, boven de Sierra Nevada. Pas ruim een jaar later werden zijn stoffelijke resten en delen van het vliegtuig gevonden. Duizenden inwoners van de Chinese provincie Yunnan zijn gisteravond dakloos geraakt door een aardbeving. Zeker 10.000 huizen werden verwoest door de beving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Ongeveer 300 mensen raakten gewond tijdens de beving in het zuidwesten van China. Het weer van het noorden uit enige tijd regen en vooral in de noordoostelijke helft van het land lokaal kans op zware neerslag. Later op de dag droger en nog wat zon. Maxima rond 18 graden.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 We're serious so good. He's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 I don't have nothing Get away